De Amerikaanse ministers Clinton en Panetta hebben de actie van de mariniers scherp veroordeeld. Beiden spraken van verwerpelijk gedrag. Het Amerikaanse Marine Corps heeft een onderzoek ingesteld. De jaarlijkse Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland dreigt opnieuw niet door te gaan. De beoogd spreker, trendwatcher René Boender, ziet er vanaf vanwege de politieke ophef die is ontstaan. Met name de Noord-Hollandse PVV is kritisch over de Arondeus-lezing omdat die de provincie veel te veel geld zou kosten.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 Goedenavond, de Nederlandse hockeywereld staat op zijn kop. Mannenbondscoach Paul van As heeft Teun de Nooier en Taka Takema uit de nationale selectie gezet. Op de persconferentie gebruikte van As een uitspraak van Einstein om zijn keuze toe te lichten. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg. Dan moet je ook op een gegeven moment het lef hebben om eens niet te doen wat je altijd deed in de hoop dat je iets anders krijgt. Wat je We praten zo met Bondscoach. Hij zit hier in de studio, Paul van As. Niet iedereen is het met hem eens, dat zult u merken. Oud International en Oranje volgen bijvoorbeeld Jacques Brinkman. Ik heb toch nog stille hoop dat ze uiteindelijk toch nog wel terugkomen... Ja, met of zonder bondscoach van Asta. Maar ik, ik denk dat de kans op goud met hun op dit moment toch nog groter is dan zonder. AZ ziet de zon schijnen, letterlijk en figuurlijk. Wij spreken zometeen uitgebreid met trainer gert Verbeek tijdens het trainingskamp in Turkije. Zo geeft hij antwoord op de vraag of hij met gepaste trots als trainer van de nummer 1 van Nederland op wintersport is gegaan. Nee, als ik op vakantie ben, geniet ik van mijn vakantie. Want daarvoor ga ik op vakantie. Want ja, anders kan je zo goed aan het werk blijven. <laughs> typisch gert Verbeek. Verder vanavond de Tata Steel schaaktoernooi dat morgen begint. De day after the O2 Arena. Oftewel de turnmeiden, de Nederlandse turnmeiden, die de Spelen moeten missen. En we gingen langs bij FC Zwolle. De ploeg staat 10 punten voor op nummer 2, halverwege. Maar dat zegt helemaal niets in Zwolle. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, het zijn twee iconen van het hedendaagse hockey. Teun de Nooier en Taken Takema. Twee iconen die nu international af zijn. De Nooier is de beste hockeyer die we ooit hebben gehad. Is ook record international. 445 in het land Scoorde 217 keer. De Neuyer heeft twee gouden Olympische medailles in de la liggen... en werd één keer wereldkampioen en dat is nog lang niet alles. Takema's erenlijst is een stukje korter. Olympisch zilver heeft hij en de Europese titel. Dat zijn zijn belangrijkste prijzen. Takema speelde wel 240 in de land, scoorde 220 keer... en vooral uit die beroemde strafcorner van hem. Nu in de studio de man die het allemaal op zijn geweten heeft... Bondscoach Paul van As. Uh, welkom, Paul. Dank je wel. Je hebt de hockeywereld wel op zijn kop gezet, hè? Ja, uh, zeker. En ik kan je vertellen, het was geen leuke week. Uh, voor mij ook niet. Uh, ik moet zeggen, uh, de gesprekken die ik held, heb gehad met Teun en Taken... en het hele proces, uh, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Uh, ik realiseer me dat ik... Uh,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 Ja kijk, ze zijn natuurlijk uh, bij Nature uh, gezien het, uh, de lange staat van dienst en de ongelooflijk mooie staat van dienst, mm -hmm. uh, hebben zij uh, en ook door hun leeftijd, uh, taken 32-teun, 35 staan ze natuurlijk toch een beetje boven die groep en, uh, uh, um, en vandaar dat die, die, die groep dan toch eigenlijk zoiets maar het krijgt. Maar heeft een team toch ook nodig? Uh, dat, zegt, dat beweert men, maar ik, ik denk dat we toch uit een andere, ander vaatje moet, moeten gaan halen. Mm -hmm. uh, het kan zijn, dat hangt ook van de types af, hè? het kan zijn dat teams dat nodig hebben. Maar als je nu naar het verleden kijkt, en daarom zei ik die uitspraak van Einstein, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg. Als ik dan een puntje van, uh, van kritiek mag, mag uiten, dan, dan is het toch ook wel dat teunen en taken op de belangrijke toernooien en, en de beslissende momenten ook de teams niet bij, ter hand hebben kunnen nemen. Dat moet ik dan wel eerlijk zeggen. En ik heb Nogmaals een ongelooflijk respect voor hun staat van dienst. En zeker die ook van Teun. En, en, en, en de sportman die die is. Maar ook Takema, natuurlijk, ook de sportman die die is. Uh, maar desalniettemin denk ik dat het geen wat overblijft, sterker gaat worden dan uh, de combinatie die we nu hebben. Het, het gaat de hele dag over, uh, over taken en de nooier. Was het eigenlijk, uh, ook, had het ook andersom had het ook kunnen zijn, bijvoorbeeld alleen de Nooier of alleen taken maar. Want het lijkt wel alsof ze aan elkaar gekoppeld zijn. Ja, ja, dat vind ik wel uh, spijtig. Uh, want het, je moet ze wel verschillend behandelen en verschillend benaderen. Maar de, de, daar maar de hoofdreden is daardoor eigenlijk wel duidelijk. Daarom gaan we niet wijzen naar individueel. Jij stopt die zus niet zo, en jij loopt daar misschien iets, te, iets te, te weinig breed. Daar gaat het eigenlijk in het grote plaatje niet om. Uh, maar het grote plaatje gaat er wel om... dat er is een tijd, uh, ook in de natuur, van instroom. En, maar er is ook in de natuur een tijd van uitstroom. Zoals de seizoenen. en wat, je, wat ik toch gemerkt heb, dat ook in de sport... en de menselijke groep, verzameling van mensen... is ook een organisch gebeuren. Daar merk je toch op, ook op een gegeven moment... dat de, tij, de tijd van uitstroom gekomen is. En tot die conclusie... Ben ik uh, gekomen en, en, en vandaar uh, uh, deze ja. stap. Uh, het is een opmerkelijk moment, daar gaan we het zeker nog over hebben. Misschien wel met Gerard de Groot. Hij uh, hangt aan een, uh, een, een mooie lijn. Gerard, goedenavond. Hallo Jeroen. Al sinds, Hallo, de, middeleeuwen, Paul. Uh, Hallo, Gerard. sinds de middeleeuwen al uh, hockeyverslaggever voor NMS Langs de Lijn. Voor Christus al. Ja, daarom. Uh, <laughs> wat is jouw reactie? W waar, waar dacht jij aan toen je dit ho nieuws hoorde vanmiddag, Gerard? Uh, verbazing. Zeker. Uh, ja, ver, verrast ook wel. Uh, ik, ik wil niet eens ingaan op, op inhoudelijk de zaak... of dat wel of niet uh, goed is. We hebben net opnieuw weer een verhaal gehoord van Paul van As... hoe hij erover denkt. Uh, theoretisch uh, zit het allemaal mooi in elkaar. Ik uh, kijk alleen maar naar alle reacties, de inhoudelijke reacties... dan uh, rondom mij heen en in de hockeywereld... En dan vraag je je af of er een, een, een juiste beslissing is genomen. Of het team inderdaad sterker wordt. Maar daar zal Paul natuurlijk wel zijn redenen voor hebben. En nogmaals, een bondscoach mag natuurlijk helemaal zelfstandig zijn selectie bepalen. Het ja, is er maar eentje die er heel erg bovenop zit, hè? dat is hij. Precies. Dus wat dat betreft zullen er uiteraard meningen zijn. Uh, hij zal er ook niet verbaasd over zijn... dat de hele hockeywereld over, haar, nee. over elkaar heen uh, dondert. Ik vind het alleen wel jammer dat als zoiets gebeurt... en je neemt die beslissing... dat je Teun de Nooyer niet een, een wat elegantere af aftocht gunt en uh, taken, taken maar. Dat je dat wat anders inkleedt dan op een uh, donderdag namiddag... Uh, in een hotel in, in Amstelveen en dat dan even mededeelt. Uh, er is toch wel wat gebeurd, je hebt het recht gezegd. Het zijn iconen en de discussie over de juistheid van de beslissing... ja, die is nog lang niet verstomd. Nee, uh, uh... Oh, Reageer er eens op een waardiger afscheid. Dat zei je net al een beetje. Dat had je. Dit is, is een tijd van de komende tijd van gaan. Maar uh, zeven maanden voor de Olympische Spelen. Een teun Had hij niet een waardiger afscheid verdiend? Vooral hij. Ja, dan hadden we. Uh, dan hadden we inderdaad. Na de EK. Uh, misschien de streep moeten trekken. Maar dat was niet de insteek. Uh, uh, drie toernooien geleden. Uh, ook mijn. Uh, ik leefde ook in de, in de veronderstelling... Dat, het juiste, dat, dat de houdbaarheidsdatum zeker nog niet voorbij was. Ik heb natuurlijk wel gedaan aan het begin van mijn aanstelling... dat ik uh, andere, ook, ook uh, uh, uh, goede spelers uh, heb bedankt... en gekozen heb voor de verjonging... om uiteindelijk te komen tot een nieuwe groepsdynamiek en energie. Mm -hmm. uh, dat hebben we ook gemerkt trouwens in de zomer. En ik, had ook, ik vond het op dat moment ook te vroeg... om, om teun en, en taken niet bij de selectie, uh, in de selectie op te nemen. En, en uh, ik dacht... Nou, die passen we in. En, uh, uh, alleen moet ik constateren. En dat, het, ik ben het met Gerard eens. Als ik het anders had kunnen doen. Maar ik denk dat het afscheid nemen van mensen... is altijd lastig. Uh, bijna altijd hoor je de manier waarop. Of nu is de donderdag dan het probleem. En dan had het misschien een <lacht> ander moment moeten zijn. Maar uh, uh, nee, we, moeten wel, we moeten wel... Ik realiseer me dat. Ik heb, ik heb mijn best gedaan om met uh, de meest mogelijke aandacht... Uh, de gesprekken in te gaan. En, uh, maar dit zijn en, de harde, en, harde wetten en, van sport. de Maar dit uiteindelijk... Uh, moet je de beslissing nemen. En uh, dus als de beslissing genomen is, moet je ook in deze tijd... Want, uh, want ik ben de hele week wel bezig geweest... moet je ook in deze tijd van internet en Twitter en Facebook... moet je ook snel schakelen. Dus kan je ook niet zeggen, weet je wat, over drie... we denken er eens dus met z'n allen over, we gaan nog zes keer eten... en over drie weken uh, formeren we eens een persbericht. Uh, want dat, dat gaat ook niet lukken. Uh, dus je moet ook snel handelen. Uh, dus dat is nou even inherent aan, ja. aan, aan deze tijd. Maar eh, als ik het anders, eh, ook ik vind dat eh, teunen, nooien en taken, taken... maar op een andere manier eh, uh, geëerd moeten gaan worden... en bedankt moeten gaan worden, enzovoort, enzovoort. Dat gebeurt wel uh, op een andere manier. En, en, en dat ge gebeurt zeer waarschijnlijk ook nog wel op een andere manier. Ik, dus, ik wil even naar... De... Ja, maar laat, laat ze bijvoorbeeld, ja. uh, laat ze bijvoorbeeld uh, zelf zeggen van nou... Blessures zijn zo langzamerhand, uh, uh, spelen een, een, een, een hoofdrol in mijn herstel. En, uh, maar ik dan, bedank, ga liegen, ik zelf. Dan, dan ga je liegen dan ga je liegen. Nou ja, of je bedankt gewoon zelf, klaar. Ja, maar dat verwacht je toch ook niet van een, van een speler die, die, die richting Olympische Spelen gaat? Dat is toch niet geloofwaardig? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik wil even maar naar... goed, het is zo gebeurd. Ja, uh, is, ik wil even, uh, even uh. naar de oud-interesselel Jacques Brinkman. He, toch ook 337 Interlands uh, uh, nam afscheid in Sydney. Met goud trouwens, Olympisch goud. Hij volgt Oranje nog steeds op de voet voor de Telegraaf. Ja, een dramatische beslissing uh, voor uh, De Nooyer en voor Takema. En met een doffe knal wordt je Inter Interland-carrière uh, beëindigd. Het wrangen voor beide spelers is dat eigenlijk de reden. Niet zozeer uh, door het bondscoach van Assen wordt gezocht... Uh,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 ja met of zonder bondscoach van Asta. Maar ik, ik denk dat ze toch echt goed genoeg zijn en uh, voor het En dat de kans op goud met hun op dit moment toch nog groter is dan zonder. oud international Jacques Brinkman, uh, Paul van As, uh, huidige bondscoach. Paul, uh, uh, is dit typisch een reactie van iemand die niet dicht bij de groep staat? Ja, ik denk dat Jacques, ik begrijp ook wel zijn teleurstelling dan in deze... dat je respect moet hebben van topspelers, dat is waar. Alleen Jacques kijkt natuurlijk minder naar processen... en zeker anders naar processen... en is ook zeker niet verantwoordelijk voor processen zoals ik. Uh, dus wat dat betreft... En uh, uh, uh, uh, ik ben het niet, bijvoorbeeld niet met hem eens. Ik ben het met hem eens dat beide de teun en taken... absoluut horen bij de beste uh, zeg maar 16 hockeyers van Nederland. Maar dat is nou net het punt. En daarom is het ook zo moeilijk. En daarom hebben we ook... Uh, uh, uh, maar ik vind dus als, qua team... En als je de kracht van het team... Als zij dan meedoen, uh, doen is toch minder dan als zij, als zij niet meedoen. Sorry ja. dat ik dat zo moet zeggen. Hij zegt het is maar wel dat is wel een, een... stuk kritiek. Dus het is niet alleen maar dat de rest moet reageren. En eigenlijk uh, dat ik alleen maar de, de, de weg vrij maak. Wat ik net zei ook. Um, um, ze hebben ook op de juiste, beslissende moment het team niet bij de hand genomen. Uh, uh, hij zegt het is een wrang dat ze weg moeten vanwege... Andere spelers, eigenlijk. Kennelijk, uh, kan je dan zeggen dat. dat nou ja, je dat kan ook zeg, zeggen de, de nou dat de andere spelers missen wat uh, persoonlijkheid. Ja, dat, dat, dat, dat zeg ik nee, dat vind ik dus zeker niet. Uh, um, je hebt nou eenmaal als je 35 bent en je hebt een hele uh, grote staat van dienst, dan zit je anders in de groep, of je nou wil of niet. En zelfs Teuns wil dat eigenlijk helemaal niet eens. Dat is, dat is wel intermenselijk gezien ook het juiste, het hele mm -hmm. vervelende. Maar uh, daarmee is er een tijd van komen en er, er is dus toch een tijd van gaan, ook al zou je dat niet willen. Um, um, ik moet dan toch even nog de opmerking maken dat we moeten ook eerlijk zijn. Uh, we kijken sinds 2000 is het toch moeizaam met het Nederlands herenhockey. Tenminste, het is niet de verwachting die wij hebben met z'n allen. Want wij vinden dat we veel meer hoofdprijzen hadden moeten winnen. Um, dat is niet gebeurd. Uh, als ik nu kijk naar de zomer. De zomer, Jacques refereert het EK. Maar ik vond juist de periode voor het EK vond ik enorm sterk van het Nederlands. Daar was de nieuwe energie voelbaar. Maar dan ging het niet om de prijs. Hè? Op, het EK, ja, op het EK vond ik al dat we eigenlijk iets van onze kracht aan het verliezen waren. Maar goed, we hebben het, uh, toch nog een, een, een redelijke prestatie neergezet. Met in ieder geval een voelbare nieuwe energie. En daarom was de teleurstelling van deze Champions Trophy, terwijl ik vol ingezet heb, juist. Met het behoud van deze topspelers om het, om het wel voor elkaar te krijgen richting Londen, zijn we toch naar beneden gegaan. En Jacques, die de eerste, ja, ja. Jacques is de eerste die dat, die dat ook uh, niet schroomde om dat, uh, om dat te zeggen. Uh, nou moeten we ook. Uh, maar hij is niet verantwoordelijk, dus dat is makkelijk. En dan kan je zeggen: Nou, dat is het dan, zoek het dan maar uit. Uh, maar vanuit, vanuit mijn positie ben ik me daar te, te degen juist wel van, van bewust. En ik kijk naar het totale proces en zeg dan, nu moeten we toch... Ja. Om de, de beste prestatie te halen in Londen, moeten we nu deze stap zetten. Jij hebt op een gegeven moment een aanvoerder gemaakt. Hij werd uh, op een gegeven moment uh, aanvoerder af voor de Champions Trophy. Werd taken, uh, taken -take maat. Uh, wat zijn dat dan voor ja, acties? In welk dat... licht moeten we dat dan zien? Nou, dat is, dat was is... dat een laatste redmiddel wellicht? Nou, redmiddel, redmiddel is een groot Poging, woord. Uh, ja, ja, het, het, is, het was ook om taken in zijn kracht terug te zetten. Want ik had behoorlijk met hem geschoven in de zomer, zoals bekend. Uh, Opposities en dergelijke, en niet in zijn kracht gezet. Toen heb ik gezegd: nee, dat ga ik niet doen. Ik ga hem nu wel in zijn kracht zetten. Ik ga uh, zowel uh, uh, uh, informeel uh, doen: dat op zijn plek terugzetten waar hij het beste tot in zijn recht uh, staat. Dat is in het centrum. Maar ook formeel. Dat betekent: oké, okay, uh, uh, door middel van respect juist voor de speler en de. de, de Sportman die die is, de aanvoerdersband geven en zeggen oké, okay, organiseer het dan van achter en pak het, pak het op. En uh, um, ook met de corner heb ik hem ook alle vrijheden gegeven om de beslissingen te maken en de keuzes te maken. Waarvan hij dacht dat het het beste ja. was. En daar ook wel in gesteund. Dus ik heb juist geprobeerd hem maximaal in zijn kracht te zetten. Om uiteindelijk en niet. Uiteindelijk te beseffen dat het dus niet genoeg is, dat hij niet genoeg brengt. Ja. Um... Gerard de Groot, wat missen we zo meteen in Londen? Nou, we, we Qua missen kwaliteit. In geval, we missen in ieder geval een, een medaillewinnaar. Die is niet meer in het team aanwezig. Die weet wat het is om uh, om goud te winnen, om echt wereldgoud te winnen, uh, in de vorm van, uh, van Teun de Nooijer natuurlijk. En ook in het Nederlandse begeleidingsteam, en daar is ook over gesproken... ook door Jacques Brinkman, ook in de kranten... het gemis van iemand die weet wat het is om, uh, om medailles te winnen. En dat, uh, dat moet je natuurlijk in, in Londen hebben. Uh, iets anders wat mij hoe betreft... Hoe zeker is dat dan, Gerard? Hoe... Want je zegt dit stellig. Maar uh, kun je mij dan uitleggen hoe zeker dat dan is? Wat is? Dat je daar goud gaat winnen met Teun de Nooijer? Dan ja. Nee, dat is niks is zeker. Dat nee, ik anders zou ik hem morgen weer terugvragen. Ja, precies. Maar twee maanden geleden uh, is het de man in jouw prachtige verhaal over platform 1, platform 2, platform 3. Die vanuit platform 3 uh, een bijdrage zal gaan leveren. om met Nederland goud te winnen. Dat is nog geen twee maanden geleden. Dus ik, ik ben gewoon benieuwd wat er, wat er gespeeld heeft. waardoor die benadering, die met name in dat artikel in de Volkskrant naar voren is gekomen dat die benadering ineens is, is omgezwaaid. Je hebt uh, kennelijk... Dat is, dat maar is, naar Okland uh, heb je de zaak tegen het licht gehouden. Daar hebben we vaak over gesproken. Je hebt naar het team gekeken, je hebt naar het begeleidingsteam gekeken. Dit is jouw conclusie. Dat, die mag je hebben. Dat is verder geen enkel probleem. Ik, ik, ik proef een beetje, en we hebben het daar wel eens eerder over gehad ook... dat uh, jij ook in de, in, de, in de media afscheid hebt genomen van de Olympische Spelen... en je op dit moment als nee. bondscoach rist, uh, nou, richt dat... op het, het WK nou, 2014. Dit, dit, sorry Gerard, maar dan, uh, uh, uh, ja, dan, uh, dan moet ik zeggen... dat ben ik mijn doel volledig voorbij geschoten met alle... Uh, uh, uh, inspanning ik heb verricht om dingen duidelijk te maken met welke visie ik het Nederlands Eltal bezig ga, dan moet ik toch anders zeggen, juist zeker niet. Uh, het enige wat ik nu gezegd heb met de Champions Trophy is, als je daar niet de finale speelt en eigenlijk niet wint, dan moeten we niet gaan, gaan met z'n allen gaan verwachten dat we titelkandidaat zijn. Nou, dat is duidelijk. Ik denk van de andere kant uh, durf ik nog steeds te zeggen en juist nu ook te zeggen dat we zeker meda medaillekandidaat zijn. En ik vind het juist, wij uh, moeten nu... Uh, en we, ik wil graag de medaille die echt bij ons past op dat moment. En, dan, uh, en, en welke kleur het ook zal zijn, dat zal de toekomst dan bepalen. Uh, maar juist daarin durf ik uh, me uit te spreken. En uh, ik zou dit niet doen, was ik er niet 100 van overtuigd... dat de groep waarmee we nu uh, verder aan het werk gaan... dat die absoluut medaillekandidaat is. Is dit nou iets van de laatste maand? Of heb jij al sinds de aanstelling als bondscoach al getwijfeld over deze jongens? over een plan om echt zo nou, hard te gaan verjongen? Om de, reden, uh, om, om, om de bekende reden dat het iconen zijn... dat ze een ongelooflijke staat van dienst hebben. Dat we is allemaal in het verleden. Hè? Mm -hmm. uh, en, en garanties uit het verleden eh, zijn, ge geven geen garanties... of resultaten uh, uit het ja. verleden geen garanties voor de toekomst. Maar het is altijd uit het verleden. Maar om natuurlijk die bewuste reden... dat ik nou het, we zou, het zou een mooie kapsel kunnen zijn... voor het nieuwe en toch wel verjongde Nederlands elftal. Uh, want dat is toch ook wel gebeurd. En daarbij zijn we ook qua resultaat... Uh, uh, hebben we ons verbeterd binnen deze uh, verjonging. Uh, dat wil ik ook zeggen. Maar ook ik zie dat het niet... No en daarom was de teleurstelling van de Champions Trophy groot. Ook ik zie dat we daar niet de stap naar voren hebben gemaakt... maar eerder een stap terug. Uh, en nou vind ik... Ieder, meerdere mensen hebben dat gezien. Hier en daar was men ook bereid om dat gewoon het, rustig zo neer te zetten. het speelt dus al langer in je hoofd Natuurlijk eigenlijk. speelt dat al langer. Ik ben op zoek, ik ben op zoek naar, naar het team wat, het groot, wat de grootste ja. kans heeft... Op, op een medaille op de Olympische Spelen. En, uh, uh, en ik meen nu, mee nu dus daar een andere koers in te gaan uh, moeten gaan varen. Ja, ik wil de luisteraars in ieder geval de reacties even niet onthouden. Paul van, uh, van Teun de en Taken Taken, maar u denkt waar blijven ze? En ze wilden niet reageren, in ieder geval niet voor onze camera's of microfoons. Uh, Teunhooyer zegt wel dat hij dit uh, niet heeft zien aanko aankomen. Uh, ik zal dit moeten laten bezinken, zegt hij. Ik vind het nog altijd fantastisch op de hokje. Dus focus ik, ik me op mijn club, Dat is Bloemendaal. Gedeeltelijk, zegt hij, dat is wel bijzonder. Begrijp ik hem ook wel, de beslissing dus van uh, Paul van As. Maar goed, zoals ik al zei, het moet allemaal bezinken. En hij weet nog niet of die nog alsnog beschikbaar is. En uh, Take Takema zegt, dit is uh, zonder twijfel de grootste nederlaag uit mijn carrière. Wat het extra moeilijk maakt, is dat ik deze nederlaag buiten de lijnen en zonder stik in mijn handen leid. Um, als jullie me ooit nodig hebben, in welke vorm dan ook, zegt taken, taken, maar dan sta ik voor jullie klaar. Um, betekent dat dat uh, voor hun, in ieder geval voor taken, uh, staat de deur nog op een kier? Hoe zit dat met jou? Um, nou, het is uh, andersom. We gaan nu de winterstage in. Uh, het is, it, it is maar helder. Uh, maar ik heb wel bij de heren gezegd, mocht ik ernaast zitten, dan voel ik me zeker niet groot genoeg om. Uh, om uh, dat toe te geven en om ze uh, weer te benaderen. Want één ding, ik kan ook altijd mensen weer aan de selectie toevoegen. Uh, maar we hebben... Uh, uh, uh, dus dat kan altijd. Uh, en zeker met Teun uh, zou, dat, uh, zou dat ook kunnen. Uh, maar uh, dus die deur... In principe is, is, is hij dicht. Want we moeten op een gegeven moment keuzes maken. Want ik wil graag door. Maar zit ik ernaast en, en die, die uh, analyse heb ik uh, over twee maanden. Dan voel ik me zeker niet groot genoeg om dat toe te geven. En te zorgen dat, mm. dat, dat ze uh, uh, erbij komen. Als, dat, als ik ook, ook van mening ben dat dat beter is voor het Nederlandse hockey.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 Heb je ze nog gesproken, Teun of Tak? Ik heb Teun even gesproken na de eerste training. En uh, ja, die was natuurlijk, uh, nou ja, zoals Teun is, altijd rustig. En, uh, en leg, ja, legt zich gewoon maar neer. Het valse keuze. Ik denk in aan dat het bij hem ook even schrikken was geweest. Dat denk ik wel, ja. Ja, Floris Evers. Uh, vanmorgen hoorden jullie dat Teun de Nooja en en Take Taken taken maar allebei niet geselecteerd zijn voor deze trainingstage. En ook afgevallen zijn voor de Spelen in Londen. Wat was je eerste reactie? Ja, uh, dat was natuurlijk even apart nieuws. Ik heb uh, acht weken het team niet gezien en dan uh, kom je weer bij elkaar. En als je dan uh, zo'n beslissing hoort, uh, is dat even schrikken natuurlijk. Had je het een beetje zien aankomen? Ja, wat denk je? Ik denk het niet. Nee, dat lijkt me niet, nee. Ik, uh, ja, uh, ik hoorde wel ergens wat geruchten, maar uh, ja, vandaag hoorden we het nieuws. En uh, dat is natuurlijk totaal onverwacht. Begrijp je het van de Bondscoach? Nou, wat je net zei, we hebben het vanochtend gehoord, dus... Uh, maar hij heeft ook een uitleg gegeven, neem ik aan. Uh, ja, maar er zit altijd meer kant aan het verhaal. Dus ik denk dat je niet uh, op de eerste dag meteen uh, met je mening naar buiten moet rijden. Ik wil eerst even zelf over nadenken. Ik heb tien jaar met die gasten in het team gezeten. Altijd met veel plezier hockey. Uh, met teun uh, is het natuurlijk het lekkerste om mee samen te spelen. Want die geeft ze altijd precies op maat. En uh, Taken je ook uh, teamgenoot bij Amsterdam. Dus uh, uh, ja, dat is gewoon even heftig en uh, inhoudelijk is het even lastig om op in te gaan. Nou, heeft Paul van As uh, afgelopen tijd drie aanvoerders benoemd? Hè? Dat was teun, Taken en jou. Uh, nu ben jij de enige overgebleven nog. Dus je bent eigenlijk nu wel de aanvoerder geworden. Ah, dat, uh, misschien tijdelijk, maar uh, ja, dat is geen goed teken. <laughs> Daar eerst een vloek op. Nee, uh, Dat is nu even niet belangrijk, denk ik. Jullie gaan dus op weg naar Londen zonder teun en taken. Uh, heb je er wel vertrouwen in dan? Nou, ik heb er altijd sowieso vertrouwen in. dus uh, Los daarvan, met welke mensen we ook gaan. We hebben in Nederland genoeg uh, hele goede hokjes. Het is er gewoon even anders. Ik moet, uh, wat ik al zei, het uh, is de eerste dag, dus uh, even laten bezinken. En, uh, maar vertrouwen heb ik altijd natuurlijk. Zal even wennen zijn zonder teun en takken. Uh, ja, zeker, zeker, absoluut. Floris Evers, zoals dat, ja, zal even wennen zijn, maar je merkt ook aan ze dat uh, je, er is geen opstand in jouw team, denk ik, vooral. Nee, dat zeker, dat, dat niet, uh, um, uh, of nog niet. Maar ik verwacht dat zeker niet. Uh, nee, ik verwacht dat ook zeker. Is dat niet. jouw nieuwe grote man, Floris Evers? Ja. Um, um, Moet hij de boel op sleeptouw gaan nemen? Ja, wel qua persoonlijkheid. Uh, uh, qua verwachtingspatroon kunnen we, uh, kunnen we voorzichtiger zijn. Uh, uh, maar zeker qua persoonlijkheid. En de man juist ook, mee, ook met de Olympische ervaring. Hij heeft ook een uh, zilveren medaille gehaald. Uh, ja, is het wel de man uh, ja. waar ik uh, de verbinding ook mee heb. Nog even over die ervaring. Denk je dat je dat niet gaat missen? Zo meteen uh, is de Olympische Spelen speciaal. Je hoort van iedereen, zeker de eerste keer. Dan denk je, wat gebeurt hier allemaal? Uh, ja. Nu mist nu wat dat betreft twee kerels twee die dat allemaal al ruimschoots hebben meegemaakt. Ja, dat is, dat is zeker waar. Uh, nou ja, Robert van der Horst en, en Floris Evers hebben het ook meegemaakt. Ja. Dat is wel waar. Van de andere kant uh, uh, ben ik al in die, in die fase wat verder. En uh, en NSF is er ook. Uh, Roeland Oldmans is de performance manager die, uh, die de sporten en dus ook de hockeyers, of op dit moment alleen maar de hockeyers, onder zich heeft. Mm -hmm. En ik heb met Roeland een goed gesprek gehad. En ik heb aan Roeland gezegd, Roel, je bent daar toch... Uh, kijk met me mee, doe met me mee. Uh, hij, is, hij is en blijft altijd op afstand. Maar uh, daar zit... Een zit. klankbord voor je. Ja, daar zit wel uh, daar waar dingen... waar je, waar je echt ziet, denkt dat ik dingen over het hoofd zie... met name in de processfeer. Ik denk, het gaat niet eens over hockey dit soort zaken. Mm -hmm. Het gaat om dat je de afleiding niet, uh, niet onderkent. Of uh, dat soort zaken. Dan zeg ik nou... Uh, uh, uh, Fluister mij in en uh, daar is het hier ook voor, formeel. Maar ik heb hem juist ook gezegd: ik, ook informeel zou ik het fantastisch vinden als je dat echt zou doen. En uh, dat hebben we zo afgesproken. Ja, nou, heel hokje in Nederland valt over je heen. Uh, je blijft bij je beslissing? Ja, ik verwacht ook niet dat uh, 100% haal je niet, nergens niet. Uh, maar... uh, um, dat verwacht ik ook niet. Uh, Jeroen, ik weet alleen één ding heel erg zeker. De laatste dagen en deze week was, was, was triest en somber. Eh, richting de gesprekken en ook de toch nog steeds de goede verstandhouding al met Teun en, en met taken. Hoe vervelend het dan ook is, je weet toch nooit in de toekomst hoe, hoe, hoe wegen weer kruisen. Dat moet je ook zijn. Maar ik, ik voel wel dat het, dat, het, dat, dat het wel ook een nieuw vertrekmoment kan zijn van het Nederlands hockey. Uh, en, en daar doe ik het allemaal voor. Oké, okay. Paul van je dankjewel dat je hier uitleg wilde geven. Graag gedaan. you in a bar Montreal uit Amersfoort. Just a flirt. AZ is uh, halverwege het seizoen de verrassende koploper in de Eredivisie. Deze week bereidt de ploeg van Gert-Jan Verbeek zich in Turkije voor op de komende maanden. Die misschien wel leiden tot de derde titel in de clubhistorie. AZ oefende gisteravond tegen Werder Bremen en verloor met 2-1. Vandaag nam de succesvolle coach tijd voor de pers. Verslaggever Richard van der Malen vroeg Verbeek waarom AZ het zo goed heeft gedaan in die eerste seizoenshelft. Nou ja, het is in ieder geval een combinatie van. Hè. Er is ook een bepaalde acceptatie in de groep naar elkaar toe. Iedereen heeft in ieder geval de eerste helft zijn rol geaccepteerd. Dat is ook een kunst om dat toch op één lijn te krijgen. De resultaten waren er ook naar, dus dat helpt dan wel mee. De gedachte in het elftal, hoe we dingen willen doen, die is gelijk. Uh, ja, dat is ook duidelijk voor iedereen. En iedereen voelt zich daar prettig bij. En dat geeft veel vertrouwen. Zeker als je dan ook uh, je punten haalt. Is dat ook jouw grote kracht? Het geven van duidelijkheid? Zorgen van uh, duidelijke acceptatie naar elkaar toe? Ja, dat zou je aan de spelers moeten vragen. Het is wel zo dat ik wel een idee heb van voetballen. En, en ik probeer altijd te kijken naar de kwaliteiten van spelers. En dat toets ik altijd met mijn staf. En uh, ja, daarin moet ik zeggen dat we, dat we steeds dichter naar elkaar uh, toe groeien. En, uh, en weten wat we aan elkaar hebben. En, uh, en, uh, en weten wat we van elkaar kunnen uh, vragen. En, uh, en ook daar is de acceptatie groot. ASZ speelt al heel aanvallend. Nu met het vertrek van uh, Wermbloom ga je waarschijnlijk nog aanvallender spelen. Is dat ook zo? De wijze waarbij we uh, willen voetballen zal niet veranderen. Het zal wel anders worden omdat iemand anders wel invulling aangeeft. En Pontus had zeker ook verdedigend zijn kwaliteiten. Hè, maar wij moeten toch kijken dat we dat als team kunnen opvangen. En, uh, uh, en dat we ook uh, um, um, qua spelopvatting uh, dat kunnen opvangen, zodat we hier wel niet kwetsbaarder worden. Heb je intern ook gezegd, hier moet het wel bij blijven bij het vertrek van uh, Wermdloom? Nee, zo gaan we niet met elkaar om, bij AZ. Want dat, uh, soms zijn er dingen die, die, die, die voorbij komen. We hadden liever Pond ook niet kwijtgeraakt. Hè? Maar dit was voor AZ een goede deal. Dit was voor Pontus een hele goede deal. Ja, dan moet je ook gewoon reëel zijn en, en, en besluiten om, om, dat, om, om daar niet voor te gaan liggen. Hè? Want dat, dat, dat denk dat je daar alle partijen daar tekort mee doet. En, en zo zullen we ook alle aanvragen die binnenkomen. En er komen regelmatig aanvragen binnen. En naarmate 31 januari dichterbij komt, zullen die aanvragen alleen maar uh, grotesker worden. Nou ja, wij wegen wikken en wegen uh, een aantal dingen af. En daar is het nooit zo dat of ik of een directie. Uh, zijn zin doordrijft, en dan is het altijd op basis van argumenten. En uh, ja, dat, dat werpt het, uh, de, de beste vruchten af. Hè. Is de titel nog steeds een uh, ambitie en geen doelstelling bij AZ? Ja, we hebben van uh, de eerste dag dat we hier bij elkaar waren, hebben we dat even op een rijtje gezet. Uh, daarin heb ik de, de, de, de groep ook uh, de keus gelaten en uh, groepjes gevormd. En hebben we ons gebogen over uh, dus onze doelstelling, de tweede seizoen zelf. Want zonder doel, vind ik, kun je hier niet presteren. En, uh, en dat was heel duidelijk, top 4. Uh, beker uh, de volgende ronde halen. Europees. En, uh, Europees is ook winnen van Anderlecht. Uh, dus je hebt twee korte termijn doelstellingen eigenlijk. Uh, de beker, daar kijk je van wedstrijd. Hij is ook een beetje afhankelijk van uh, de, uh, de loting. Aan de andere kant, als je de beker wil winnen, dan, dan moet je eigenlijk zeggen, ja, we gaan voor uh, het winnen van die beker. In, uh, dat is ook best wel reëel uh, om dat te, te mogen uh, eisen. Hè? En daar is een doelstelling die moet reëel zijn. Maar het is niet reëel dat wij de uh, Europa League uh, gaan winnen. Uh, dus dan is het heel reëel dat je dus per wedstrijd kijkt. Nou, en wij denken inderdaad dat we tegen Anderlecht best een kans hebben. Dat wil niet zeggen dat we favoriet zijn. Maar we denken wel dat we een kans maken om eronder verder te komen. Nou ja, dan is het weer afhankelijk van de loting. Wie tref je? Ja, mocht dat zo zijn. Frank de Boer van Ajax zegt over die eerste competitiewedstrijd. Cruciaal tegen AZ. Hoe zie jij dat? Voor Ajax kan ik me, zou ik me dat kunnen voorstellen. Alleen ik praat niet voor Ajax, die praat voor ons. Voor ons is het niet cruciaal. Nu AZ bovenaan staat, jij gaat op vakantie, je gaat skiën in Zwitserland. Vervult je dat dan ook van trots als je daar dan even een paar dagen uit dat voetbal bent? Ben je dan een trotse trainer die denkt, ik sta met AZ bovenaan? Nee. Er is geen moment bij me opgekomen. Kun je genieten van het succes van, van dit moment? Nee, Als ik op vakantie ben, geniet ik van mijn vakantie. En dan kun jij het voetbal ook makkelijk loslaten? Gelukkig wel, ja. Want daarvoor ga ik op vakantie. Want anders kan je zo dus goed aan het werk blijven. Dus ik, ik heb wel mijn telefoon mee, maar niet op de piste. Dus eind van de middag kijk ik even of ik telefoon heb gehad of, of er wat mailtjes binnen zijn gekomen. En voor de rest ben ik met vrienden daar die, die niet zo heel veel met voetbal op hebben. En ja, je werd ook afleiding genoeg in zo'n wintersportgebied. Vooral als er veel sneeuw ligt en dat lacht er. Dus nee, we zijn met heel andere dingen bezig geweest als met voetbal. Je contract bij AZ loopt nog door, anderhalf jaar. Er gaan wel eens wat geluiden dat Gert-Jan Verbeek misschien... daarna iets anders wil gaan doen, misschien wel het buitenland. Sta jij open voor zo'n avontuur, een andere cultuur ontdekken? Uh, ik heb uh, nooit onder stoelen op hangen gestoken... dat het mijn ambitie is om nog eens een keer het buitenland aan het werk te gaan. Maar ik heb daar geen tijd aan gebonden. Dat hoort ook niet bij een ambitie. Op dit moment heb ik het gewoon heel goed, aan mijn zin bij, uh, bij AZ. Maar waar zou dan jouw voorkeur liggen? Welk land? Nou, ik ben op dit moment in, in, in een fase in mijn carrière... dat ik zeker niet kies voor, voor, uh, voor de financiën, maar dat ik kies voor sportiviteit. En dan zijn er een aantal competities die mij wel, wel, uh, wel liggen, denk ik... qua mentaliteit, qua cultuur. He, dat is op de eerste plaats Duitsland, dat staat bovenaan mijn lijstje. Ik denk dat, dat ik daar uh, mijn, uh, mijn ei kwijt zou kunnen, met de mentaliteit. De competities is mooi... Mooie uitdaging, een spannende competitie. En, uh, en Engeland is een hele mooie competitie. Alleen dat er is, daar is heel moeilijk tussen te komen omdat daar een andere organisatie is. Hè? Je hebt de, de manager die, die wat minder op het veld staat en de veldtrainer. Ja, daar ben ik meer geschikt om veldtrainer te zijn als de manager. En, uh, ja, die kans moet je een keer krijgen. Zoals de kaart dat een keer heeft gehad bij Chelsea en, en, en Martijn Jol. Nou, ja, God, uh, het enige wat je daaraan kan doen is gewoon goed presteren bij de club waar je op dat moment uh, aan werk bent. Dat is nu bij Asset en, uh, en dat gaat op dit moment heel aardig. Dat dacht ik ook. Gertjan van Beek, hij is koploper met AZ. Het is spannend in de Eredivisie. Spanning is er niet. Een treedje lager in de Jupiler League. FC Zwolle is daar de trotse koploper... met een voorsprong van 10 punten op FC Eindhoven. Een situatie die nagenoeg identiek is... aan de stand van zaken precies een jaar geleden. Maar toen ging het voor de Zwollearen helemaal fout... in de tweede competitiehelft. Concurrent RKC profiteerde daarvan... en werd alsnog kampioen van de Jupiler League. Nu is het dus zaak voor coach... Art langeler van Zwolle, om dat, dat scenario van vorig jaar dit keer te vermijden. Alleen maar. Mm. Uh -huh. Letterlijk koud terug zijn ze uit het warme Zuid-Spanje. Net als veel andere Nederlandse clubs zocht ook FC Zwolle deze winter stop de warme zon op voor een trainingskamp. Lekker. Zeker als je nu weer terug bent en de wind waait hier weer heel hard... dan denk je nog wel even weer terug aan de zon in Spanje. Net als vorig jaar hebben aanvoerder Arne Slot in zijn blauwvingers halverwege de competitie de koppositie weer te pakken. En net als vorig jaar met een immense voorsprong. Dit jaar van maar liefst 10 punten op de nummer 2. We hebben onszelf versterkt. We hebben volgens mij evenveel veel punten als vorig jaar. Dus dat is een hele knappe prestatie. Maar ook... Zeker ook van de mensen die die nieuwe spelers aangetrokken hebben en van de jongens zelf dat ze zich zo goed aangepast hebben. Maar o, blauw wit, de uitstraling van de stad verwezenlijk dromen. Nu heb ik wat ik nooit had en nooit had gedacht. Vanuit Swollenboot, Zwolle doet. Dit laat je zien hoe je nieuwe mols maakt. Het is alweer het tweede seizoen waarin FC Zwolle tegen de Eredivisie aanschurt. Vorig jaar ging het na de winterpauze helemaal fout. Tony de Gros. En het is 3-0 voor RQC. En Zolle mag van geluk spreken dat Bacatti en Wielen nog op het veld staan. Wat gebeurd is, is dat RKC echt ongelooflijk goed gepresteerd heeft. Die hebben 16 van de laatste 18 wedstrijden gewonnen. Wij hebben uh, denk ik in wedstrijd op 8, 9, 10 gewonnen. Nou, als je nu naar al onze concurrenten kijkt, die, uh, die hebben maximaal 10 wedstrijden gewonnen. Dus dat is eigenlijk voor Eindhoven begrepen al een hele goede seizoenswacht. Dat hebben wij vorig jaar ook gedaan. Uh, een wedstrijd op 8, 9, 10 gewonnen. Maar goed, uh, RKC won al 16. En dat was exceptioneel uh, goed. En daardoor zijn ze nog hoger ons ingegaan. Extra was gewoon beter. Ja, we hebben twee keer in de rechtsexe wel van ons gewonnen. Uh, dus waren ze ook, uh, waren ze ook beter. Ik ben een kind van van fanatiek dikke supporters op Noord. Ik ben de ene die thuis hoort op het kruidkoort. Mijn kinderen in je dolle, dat zijn ze zo gewend. Een doel voor ogen, elke doelpoging zet. Het kampioenschap werd alsnog een prooi voor RKC Waalwijk. De Zwollenaren moesten het doen met de playoffs. Maar stranden uiteindelijk tegen VVV uit Finland. De hoop achterin. Moussa, die kleine Moussa, en die gaat erin. Brahma kijkt op zijn de en daar is het einde. Weer net niet voor Omdat nog, nog frustrerend dat we daarvan verloren. Want uh, dat we het toen niet haalden, want het kampioenschap was natuurlijk al vervelend. Hè. Ik bedoel, uh, we hadden allemaal in de winst op gedacht dat we kampioen zouden worden. Dat lukt dan niet, en dan moet je tegen VVV, en dan speel je 92 minuten tegen hun, Dus 180 minuten. En van die 180 minuten VVV misschien 5 minuten de bal gehad. En, uh, maar ze winnen wel van ons. Dus dat was uh, voor mij persoonlijk nog frustrerender dan, uh, dan uh, het niet-kampioen worden. Een jij hier al een eeuwtje of zes, geloof ik. Is dit uh, de beste ploeg die jij hebt meegemaakt? Hier? Uh, nee, ik vond uh, de ploeg vorig jaar, de eerste seizoen zelfs. Dus met Etienne en Rijn, uh, zeg ik er dan nadrukkelijk even bij. Dat vond ik de beste ploeg waarin ik uh, gespeeld heb. We hebben ook echt ongelooflijk mooi voetbal gespeeld. Dat is na de winterstop uh, wat minder geworden. Met name door het vertrek van Etienne en Rijn ook. En door blessureschorsingen nou, schotsing. Honderden redenen voor aan te halen. Maar de, de ploeg die vorig jaar voor de winter dat vond ik de beste ploeg waarin ik gespeeld heb hier bij Zwolle. je ook goed, dat je gefocust bent. En wilde op, of spelen in het Oostenrijk. Ik kom met de van Bek. Maar check met een bal, kan ik door van rap. Uh, Gewoon weer een jaar Jubilee League, dus voor FC Zwolle. Met gewoon dezelfde dirigent, Coach Art Langeler. In januari 2010 kwam hij een beetje vanuit het niets, vanuit de Zolse jeugd. En inmiddels is het een soort ja, wonderdokter. Ja, de stroomman, hè. De stroomman heeft, denk ik, toch bewezen dat hij ook wel iets kan. Ja, het is, uh, het is altijd het resultaat gerelateerd. Dus uh, het, gaat, het gaat heel goed. Het is heel goed gegaan. We hebben eigenlijk niet zoveel tegenslagen gehad en ik ook niet. Maar uh, nou, de complimenten moeten ook uitgaan naar de stap voor mij heen. Met, uh, met Jaap en Klaus en Siert en Bert Konterman ook daar, daarboven of daartussenin... We hebben een team wat uh, eigenlijk toevallig bij elkaar kwam. Maar uh, uitermate goed blijkt uh, samen te kunnen werken en... Uh, we plukken op dit moment de avond te van je. Het k woord wordt angstvallig gemeden hier in Zwolle. Het lesje van vorig jaar is wel geleerd. Dat van die huid verkopen, voordat... Ja, dat mag wel. Maar we hebben wel gezegd uh, interne met de jongens ook dat het uh, geen zin heeft om daarover te praten. Omdat het gewoon nog een heel uitweg is. En de jongens die hier langer spelen, die beseffen zich dat na volgend seizoen te legen. Dus je praat meer over wat meer de lange termijn. Over een wedstrijd of vijf waarin we ons eigen spel weer uh, op niveau willen krijgen willen verbeteren. En als je, als je dat als primaire doelstelling houdt, dan kan het niet anders. Dat als daar enigszins iets van lukt, dat ook de secundaire doelstelling naar nou een punt te halen, dan ook wel gaat lukken. Maar voor Langele zelf kan die divisie wel eens dichterbij zijn dan voor zijn ploeg. Herenveen Veen zou interesse hebben in L Weet je er zelf überhaupt iets van? Nee, ja, van die geruchten wel. Ja. Want je natuurlijk, de laatste dagen word ik ermee overspoeld. Uh, het blijft een pad gegeven in deze baan dat mensen van alles over je kunnen zeggen... zonder dat je er zelf enig invloed op hebt. Uh, het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik niet, uh, niet in gesprek ben of zo. Uh, dat Geen goed. enkel contact? Nee, nee, het is wel dat het me siert dat je naam genoemd wordt bij een grote club. En... Uh, ja, dat dat ook serieus genomen wordt, dat, uh, vind ik ook wel prettig. Maar uh, daar blijft het op dit moment bij. Van de blauwvingers, we zingen, ik ben een zwolle na. Volle borst, de maloten zijn weer daar. Oldschool tenue, Dr. super supercracks. Zet een boel op slot als arne en speel met charme. Ja, hoe het ook zij, met of zonder Langelen, het moet wel heel raar lopen. Willen we FC Zwolle volgend jaar niet op bezoek zien in de arena Kuip en Grolsvesten? Dat is zo'n uh, mooi oud-Hollands gezegde. Een ezel stout, zich geen gemeen. Ja, geen zeker aan dezelfde steen. Daar maar op vertrouwen. Ja, we hebben heel veel nieuwe jongens. Maar dat kan inderdaad gelden voor, voor de jongens die er vorige jaar ook al zaten. En ik kan je zeggen dat dat geen ezels zijn. FC Zwolle op de beats van uh, zanger Stix. Hij is een voormalig zanger van de band Opgezwollen. Als u daar interesse in heeft. We gaan uh, praten over schaken. Morgen begint in Wijkenzee het Tata Steel schaaktoernooi. Bezetting is weer ouderwets sterk met in de aangroep 6 spelers uit de top 10 van de wereld natuurlijk. Onder wie de nummer 1. Magnus Carlsen en ook twee Nederlanders Anis Giri en Loek van Wely. En uh, ook groep B, daar zit Jan Timon in. Groep C uh, is ook uitermate sterk bezet. Tenminste, als we de kennis mogen geloven... eentje zit er uh, naast me, Hans Beum. Goedenavond, Hans. Ja, goedenavond. Um, laten we maar beginnen hè? Met, uh, met de A, met de allerbeste... en dan wel met de allerjongste ook uit die groep. Dat is een Nederlander, Anis Giri, 17 jaar. Ja. ja. En, en, en de man, of beter gezegd, de jongen in vorm. Ja, niemand weet hoe sterk hij is. <coughs> hij hij verbaast, hij blijft uh, vriend en, en vriendin... want vijanden heeft hij eigenlijk nog niet verbazen met zijn resultaten. Uh, hij won, begin dit jaar is zijn eerste succes alweer uh, behaald. Hij won in Italië een ongelooflijk toernooi, een sterk toernooi... waarbij die notabene de laatste was op papier. De, de, de, op papier was hij de slechtste. Mm -hmm. Maar hij won dat toernooi, dus kun je nagaan... hoe hij nog steeds sprongen maakt op de wereldranglijst. Dat, wordt hij ook nog onderschat of zo? Kan, ja, dat kan dat kan bij, hij staat nu nummer 20 op de wereldranglijst. Ik denk dat hij qua speelsterkte uh, zelfs uh, Carlsen en zelfs uh, de groten... Uh, ook als je over Kasparov of als je... Ja, ik, bedoel, ja, ik mag niet te veel overdrijven, maar, maar hij, hij, hij zit echt bij de aller, alles, historisch allersterkste op zijn leeftijd. 17 jaar en dan toernooien winnen op het allerhoogste niveau... Dat, dat, dat is toch maar heel weinig een gegeven, hoor, moet ik zeggen. Ja, dat, dat, dat, dan denk je aan Fiesje en Kasparov en dan kom je aan dit soort historische ja, types. Ja, meer, meer niet. Want er is nog zo'n historisch type in, in, in groep A. Dat is die Carlsen natuurlijk. Uh, toch? Nou, maar goed, maar Giri is, is, is verder op de leeftijd 17 ja? dan dat Carlsen was. Hij heeft een hogere rating. Hij staat hoger op de wereldranglijst. En ik, volgens mij speelt hij ook sterker. Hij zou, hij zou winnen van Carlsen toen die 17 was. Dus kun je nagaan hoe sterk uh, Giri ja. eigenlijk is. En we weten niet goed uh, of hij al zo... Vorig jaar speelde hij 50% in deze hoogste groep, in de A-groep. Wat al heel erg goed was. Hij won van Carlsen en hij stond gewonnen tegen Anand. Dus dat, dat zijn de, ja, mm -hmm. zeg maar de twee leading uh, nummers 1 en 2 van de wereld. En in het afgelopen jaar heeft hij nog, heeft hij nog uh, enorme sprongen gemaakt. Dus je, wij, wij weten niet hoe goed de man eigenlijk is, het jongetje, de, de jonge man is. Ja. Ja, hoe gaat het trouwens met die Carlsen? Want we hebben het al eerder over gehad. Uh, dat is toch een, een, een ander soort figuur. En... Nou, die is vier, vijf jaar ouder en dat is de nummer één van de wereld. Ja, niet echt een typische schaker. Hè? Maakt reclame voor een spijkerboekenmerk en dat ja. soort dingen. Ja, nou ja, goed. dat Dat, valt dat, dat doet hij goed. Ik, volgens mij hebben de... de, de ja, er komt, er komt natuurlijk altijd commercie op je af. Dat is elke sport, dat is bij elke wereldkampioen. Dat, is, dat, dat moet je niet Ja, ja wereldkampioenschaken. ook iedere wereldkampioen dus ook. Ja. Ja, dus ook, Maar goed, zo uh, so wat. Weet je, ze, ze, ze trekken een kleren aan of ze, ze drinken een glas whisky of ze, ze nemen een. Uh, ja, ze doen iets anders, zeg maar. En ze staan er niet echt bij stil. Dat, dat, Oké, okay, het genereert ja. geld en dat is. Nou, ja, hebben we hebben het over. Dat, is, dat, is de, ja. dat, is helemaal, dat komt op je maar, af. Die kousen is wel de favoriet, hè, denk ik, of niet? Ja. Ja. Tuurlijk. Carlson blijft favoriet. Maar het, maar het interessante is, dan heb je trouwens nog Gelfand. Uh, Boris Gelfand. Die speelt binnenkort om het wereldkampioenschap uh, met uh, Anand. Uh -huh. uh, Anand doet niet mee. Ik denk dat Anand niet meedoet... omdat hij zich aan het voorbereiden is op dat wereldkampioenschap. Dus uh, Gelfand doet dat niet. neemt dit toernooi mee... Maar uh, ja, ja. Zij, moeten, zij moeten het een beetje gaan maken. Maar ik ben heel benieuwd of uh, Anis Giri zich kan mengen... Op, om de strijd op de eerste plaats. En dat, daar zal ook de internationale pers op, uh, op afkomen. Dat is eigenlijk de, de, de smaakmaker in groep 1. En de smaakmaker in, uh, in groep B is misschien wel Jan Tiemann? Ja, ja, dat vind ik wel, ja. En ik denk dat velen dat denken, of je dat nou doet uit nostalgie... of juist om te kijken in hoeverre hij wordt afgemaakt. Dat, dat oh, weet ik niet. Ja. Ik, hoop, ik hoop het van niet. En ik hoop dat Jan... Uh, ja, de, de, de, weer ja, ouderwets gaat vlammen en ergens dat oude vuur vandaan haalt en, en weer gaat scoren. Dat, dat hopen we natuurlijk wel. We gaan dat vragen, hij hangt aan de telefoon. Oh, dat uh, is je, helemaal mooi. Jan Timman, goedenavond. Goedenavond. Hoe staat het met het uh, heilig vuur? Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Zo <laughs> nog niet, want ik moet eerst even de loting afwachten. Um, uh, u deed mee in 1981, hè, ook op 19-jarige leeftijd. 85 gewonnen als laatste Nederlander. Uh, hoe is het om weer terug te zijn, uh, uh, helemaal in, in, in, dat, uh, in het grote werk? Nou ja, laat ik het zo zeggen dat ik uh, niet met het allergrootste werk bezig ben, want ik zit nu uh, in de B-groep. Dus, uh, <laughs> steek dat? Het is toch, ja, dat is 41 jaar geleden ook zo geweest. Hè? Toen speelde ik ook in de B-groep. Zo ben ik begonnen. Maar, maar toen won u wel, geloof ja, ik? Ja, toen wil ik het wel. Dus dat wil ik wel herhalen. Oh, okay. ja, ja? Ja. Dat, dat maar, zit ook wel in de, in de, tot de mogelijkheden? Nou, ja, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat, uh, dat het uh, toch een sterke groep is. Een sterk toernooi. Uh, sterker dan toen, maar, maar dat moet je ook altijd in, in zijn perspectief zien. Hè? Het is moeilijk te zeggen. Toen waren er echt alleen maar meesters. Maar nu zie je zelfs dat een uh, zeegroep een heleboel grootmeesters al zitten. Terwijl vroeger alleen maar een A-groep grootmeesters zaten. Er zijn zoveel meer grootmeesters. Uh, de, de, de top is zo breed, veel breder geworden. Dat is niet te vergelijken met vroeger. Maar je gaat toch wel voor de winst, Jan? Nou, elke partij op zich natuurlijk. Ja, maar de toernooiwinst ja. bedoel ik? Dat is, dat is ah, in feite okay. je uitgangspunt? Of, of zou je met een tweede, derde? Of, of, uh... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat een tweede plaats ook niet slecht zou zijn. Nee. Want in zo'n sterk bezet toernooi ja. heb je dan al een, ja, toch een grote prestatie geleverd. En hoe, hoe kijkt u naar de opkomst van al die jonge schakers, die piepjonge schakers, uren tegen die computerspelers, hè? Ja. Dat was nu uw u, tijd wel zegt, anders dan ik, in uw glorietijd, laat ik het zo zeggen. Ja, er waren geen computers. Nee, dat was uh, op zich heel geruststellend toen. <laughs> ja, ja, ja of weet je toch niet je voorstellen. Te... Dat, ik vond dat juist wel prettig dat er... Uh, nou, ja, tenminste, ik kom me nog niet voorstellen wat een computer was in die tijd natuurlijk. Maar ja. euh, laten we zeggen, je hoeft er veel minder te werken, dat is duidelijk. En dat zoeken naar de waarheid, dat is ook een beetje weg. Hè. Het zoeken, vroeger, die zocht naar de waarheid. En nu vraagt men het aan de computer, wat is de waarheid? Dat is iets vervelends, dat is iets, iets, een beetje, romant, de romantiek ja. is een klein beetje weg, Jan, of niet? Ja, maar dat zoeken naar de waarheid was alleen mogelijk als je de waarheid zelf moest ontdekken. Nu kan je op die knop drukken en ja. dan zie je gewoon ineens een allerlei varianten eruit maar, maar, rollen. die inderdaad verbazingwekkend zijn. We gaan wat meer de breedte. Het is veel mooier als je het kan ja. zoeken. Zeker? Ja, ja, dat is mooi. Dat, dat is de romantiek van het Schaken. Ja, onder andere. Er zit nog wel meer romantiek bij, maar dit is één van die dingen. Maar, ja, zeker. Maar, maar weet, het is ook de romantiek van het leven. Je komt een bar binnen en je, en je, en je weet uh, welke je moet hebben in plaats dat je moet gaan lopen zoeken. Kijk, er zit weer er er speelruimte in. Begrijp ja. je ook maar, door, maar, maar, maar, maar, maar die computer heeft er ook voor gezorgd, denk ik dan... als ik jullie zo aanhoor... dat het niveau... Daar, daarom is het niveau zo hoog, toch? Nou, laten we zeggen dat het niveau van de voorbereiding heel hoog is. Ik, ik weet niet zeker of die spelers van wel eerst... die ongelooflijk sterke spelers... zoals Fischer en Spassky... of later Kaspar van Karpov... Of die onderdoen voor de topspelers van nu, dat vind ik nog nee, niet zo duidelijk. Nee, maar in de breedte bedoel ik ook. Er zijn nu, ja, ja, zegt u ook, heel veel grootmeesters. Komt dat door die computer? Ja. Uh, ja. Ja, maar het was daarvoor ook al aan de gang, hoor. Het is ook omdat uh, Schaken uh, ja, toch populairder is geworden wereldwijd. Ja. Eh, Terwijl wel, voor mij in de media wat minder aandacht voor is, of niet? In de, in de breedte. Ja. Niet alleen voor, door, door, door de, niet door, uh, bij internet. Kijk, we hebben virtueel, ja. uh, zou je kunnen zeggen, heb je meer bezoekers... we hebben er nou bezoekers dan zeggen 50.000 of 100.000 op een toernooidag. Ja, vroeger telde je gewoon de mensen in de zaal. Ja, ja had je er uh, 500 of 1200 of zoiets. Maar je hebt nog nee, veel afgezien, meer. Ja. Huh? maar afgezien daarvan, ik bedoel, kijk, je hebt op een gegeven moment ook... Uh, laten we zeggen, in de kranten minder grote verslagen dan vroeger... omdat die kranten zeggen, ja, luister, dus dat staat ook op het internet, op al die sites... En die mensen op het internet volgen het ook. Dus laten we zeggen, als je internet als een medium ziet... Dat is het, Volg Ja, dat is het. Dan, nou, dan heb je dus meer is bezoekers. Die ja. eruit gegaan. Plus nee. dat het live is. Ja. En dat je op het moment dat de partij gespeeld wordt... kunt chatten met alle schaakliefhebbers op de wereld. Dus en de, je kunt communiceren. Dus als we het toch over de romantiek hebben... de romantiek van uh, het schaaktoernooi in Wijk aan Zee... Uh, wordt er helemaal maar groter op. Ja. Op die manier. De, de gemeenschap is groter die, die het volgt. Maar ja, de, de bar is leeg s'avonds, als je, als je het daarover hebt. Want ze zitten allemaal op de hotelkamer met een computer. Oh, en nee, vroegers, dat, en vroegers, dat was wel anders, volgens mij. dat was vroeger he? anders, joh. Ja. ja, nee, dat is inderdaad waar. Die romantiek die ontbreekt. Ja. Als we het als we daarover hebben, als we het toch nog over romantiek en over sociale sferen hebben. Ja, wat, wat kan je daaraan doen? He? Laten we zeggen dat... Uh, ja, vroeger dat werd er echt uh, flink, flink ingenomen na, na, na een dag hard schaken in, uh, in Wijkerzee. Nou ja, gewoon, gewoon ingenomen, toch? Ja. ja. Oh, of dan veel weer nou, volgens mij was u een aardig duo of niet? we hebben er wel eens een genomen, toch? laten we even naar de sportieven gaan. U gaat voor de winst in groep B, of is ook nog een afgang? Had jij het over, Hans? ik hoop het niet. Ik hoop dat Jan het volhoudt. Ik ben ervan overtuigd dat hij goed begint. Maar dan is het natuurlijk de kwestie van, houdt hij het vol? 13 ronden lang, dat is zwaar. Je hebt 14 deelnemers, je speelt 13 ronden. Dus je praat over 15, 16 dagen. Ja, ik denk dat, dat leeftijd een factor is. Ja. En ja, je kunt dus wel de eerste, de eerste helft van het toernooi goed spelen en goed in vorm zijn. Maar dan kun je toch er doorheen gaan vanwege, ja, uh, energie. Bent u fit genoeg, meneer, meneer Timman? Nou, dat hoop ik, ja, zeker. Maar ik, ik heb, ben eerlijk gezegd gewoon benieuwd hoe het zou gaan. Want het is heel lang geleden dat ik eigenlijk zo'n lang toernooi heb gespeeld. Wel zin in? De, de meeste toernooien die duren niet uh, langer dan 9 ronden. En bovendien heb ik die ook niet veel gespeeld. Ik heb over het algemeen eigenlijk weinig toernooien gespeeld. Dus voor mij is dit een interessante uitdaging. U bent dan gewoon een publiekstrekker? Daar bent u voor gestrekt? Ja, ja. Nou goed, in ieder geval. Het is voor mij leuk om gewoon te spelen. Nou. Hey, en, ik, ik... ik heb gewoon speelgenot. En dat vind ik ook belangrijk. Ik wens u heel veel succes. Okay. We zijn benieuwd, we gaan het volgen. Oké, okay, tot morgen Jan. Ja, dankjewel. Ja. <laughs> uh, veel plezier daar in, uh, in Wijk en Zij. Uh, Hans, uh, groep C, uh, daar zitten uh, veel Nederlanders in. Onder wie ja. twee vrouwen. Ja, nou ja, ik ben vooral benieuwd naar uh, Lisa Schuts... zoals we het al gehad hebben over de smaakmakers in A en B... Uh, in C is dat voor mij Lisa Schut. Ja? Zij, staat, uh, zij, zij gaat op papier beginnen als nummer 13 van de 14 deelnemers. Maar ik denk dat ze veel hoger kan uh, eindigen. Het is uh, iemand die totaal anders uh, in, in, tegenover de schaaksport staat... als bijvoorbeeld Jan Timman of, of andere schakers. Uh, zij vindt het leuk... Ze vindt het, uh, het reizen leuk. Ze, vindt, ze doet het vanwege de sociale contacten. Mm -hmm. Dus het is echt zo'n heel vrolijk, lief, aangenaam... Er zit, er zit geen kwaad bij. En dat is iemand die, die vecht uh, ja, op een hele, met hele andere wapens. Uh, en toch is ze goed. Toch, ja. heeft ze, toch kan ze ook grootmeesters verslaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij het gaat... Uh... Zijn dat de enige twee vrouwen die meedoet? Samen met uh, Anne Haast? Ja, Anne Haast is er ook zo één. Anne Haast is wat, uh, wat, uh, iets serieuzer. Maar dat, uh, en die is wat ouder. Maar uh, Lisa Schut is 17. Uh, en ja, het is toch niet mee, hè? Net zoals uh, Anis Giri. Uh, je kijkt toch een beetje naar de jeugd. Uh, mm -hmm. Hoe jonger, hoe, hoe, hoe leuker en hoe beter... en hoe onschuldiger en toch hoe... Uh, Ontwapenende en toch... maar aan de andere kant ook nog steeds hoe gevaarlijker ze worden. We hebben tegenwoordig meisjes... Van de, die, die, die met de voetjes de grond niet halen. En, en die, die gaan er maar op zitten. Want ze, ze, die, die bungelen, bungelen toch maar een beetje op de stoel. Want ze, ze trekken het niet tot de grond. En die, en die, die pakken gewoon grootmeesters. Ho, ho, dus dat, hoe is dat? Dat, moet, dat lijkt mij mentaal best een dreun. Je zal ja, jaren meedoet. Mee, mee dat is heavy, ja, dat is zwaar. Maar dat, dat komt dus door die enorme kennis die je wordt gegeven door de computer. En je moet dus zorgen dat je daar doorheen komt. Dat je dus een fase verder komt. En dat je dus dan in de, in de middenspelfase, dat je dat je dan kunt gaan strijden met ja, meer dingen als intuïtie en ervaring en. en, en en de tijdsdruk en zo. Met andere middelen. Maar goed, dan, dan moet je eerst door die eerste fase heen. Want anders zit je al in, in, in een zwakke positie. Dus dat, dat is een heel interessante strijd tegenwoordig. Het wordt een interessante nooi. Heel zeker. Het tata Steel chess Tournament in Wijk en Zee. Morgen begint het allemaal. En Hans Beum houdt ons zeker ook nog een keertje op de hoogte. Hans, dankjewel voor je ja, komst. Einde van Langslijn. U hoort het aan de eindtune. Zo direct met het oog op morgen. Nationaal van 11 uur. Vandaag gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Ik dank u voor het luisteren. Goedenavond.